10 uur. Dit is Radio 1 met Sven Kokkelman. Limburg, dames en heren, gaat nieuwe wethouders onderwerpen... aan een integriteitsonderzoek, hoort u zo in het vervolg van Goedemorgen Nederland. Eerst doet het NOS Journaal. Hij zit er, door het meegens. Minister Dijsselbloem zegt dat de overgang naar een participatiesamenleving... niet als een revolutie over ons heen komt. Gisteren zei koning Willem-Alexander in de troonrede... dat de klassieke verzorgingsstaat verandert in een participatiesamenleving. Dijsselbloem daarover in het NRS Radio 1 journaal. Het is veel meer een geleidelijke ontwikkeling van de verzorgingsstaat... waarin je vroeger nog wel met een uitkering naar huis werd gestuurd... en met rust werd gelaten. En nu zal de meeste gemeenten direct aanspreken op wat kun je wel...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 Ruim 2000 toeristen zijn met legerhelikopters uit de overstroomde Mexicaanse badplaats Acapulco geëvacueerd. Een schatting 40.000 andere toeristen en bewoners zitten nog vast. Het leger en lokale vliegmaatschappijen zijn druk bezig om gestrande burgers naar Mexico stad te brengen. De overstromingen zijn veroorzaakt door twee tropische stormen. Natuurgeweld heeft aan zeker 47 mensen het leven gekost.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 Nog steeds problemen op de weg, Kees Kwaks. Bij Rotterdam onder andere op de A4-hoofd richting Vlaardingen... na een ongeluk bij het knooppunt Ketelplein. 5 kilometer file, een afgesloten rechte rijstrook. Op de A10, het einde van de ochtend spits bij Hemhavens, nog 2 kilometer. En op de A16, de gevolgen van een ongeluk vanuit Breda naar Rotterdam... vocht over het de Bregseplein, 6 kilometer. Dankjewel, Kees. Zometeen de oproep van Mark Rutte, weet u nog... om vooral wel die auto te kopen. Nou, die oproep heeft geen effect gehad, zegt de Rai. Zometeen bij de Keiro.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 Sven Kokkelman. Limburg gaat de integriteit van nieuwe wethouders onderzoeken. De autoverkoop is niet gestegen door de oproep van premier Rutte. Plastic afval op het strand is levensgevaarlijk voor dieren. Moet je kijken, dat filter van die sigaretten. Dat, dan denk je toch, dit is een klein visje. Nou, dit is echt funest. En het ochtendhumeur van Koos Postema. Het is 6,5 over 10. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen Nederland. Nieuwe wethouders in Limburg, dames en heren... worden voortaan onderworpen aan een integriteitsonderzoek. De 33 Limburgse gemeenten hebben met die maatregel ingestemd. Die was voorgesteld door de stuurgroep Integriteit. En die staat weer onder leiding van Theo Bovens. En die is dan weer de gouverneur... oftewel de commissaris van de Koningin in Limburg. Goedemorgen, ja, goedemorgen. koning. Goedemorgen. Goedemorgen. Maakt u die fout ook nog wel eens, koningin? Koin, uh, hij wordt wel eens gemaakt, maar we hebben hier een boetesysteem. Als je koningin zegt, betaal je 1 euro voor het goede doel. Dus. Oh, jij ja. ik de. Oké, okay, nou goed. Gouverneur, <lacht> <totstup> <totstup> <totstup> goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Dan ben ik van al dat gedoe af. Ja, uh, dacht, ja. uh, waarom die maatregel pas nu? Nou, hij is natuurlijk al... Uh, de meeste gemeentes hebben natuurlijk wel iets van een, uh, een integriteitstoets voor nieuwe wethouders. Uh, en iedereen doet dat op zijn, zijn eigen manier. Ligt tot, uh, tot heel zwaar. We hebben uh, een jaar geleden met, met een aantal burgemeesters die stuurgroep ingesteld en gezegd welke zaken zouden wij nou kunnen aanbieden aan de, de gemeenten. En, en dat is naast een introductieprogramma voor gemeenteraadsleden wat wij aan het uh, maken zijn, is dat ook een toets voor wethouders. Ja. En het voordeel is dat het dan overal op dezelfde wijze gebeurt. Ja. Um, en dat het uh, ja, dan ook, en geen enkele gemeente, ja, geeft ook een beetje de steun aan de burgemeesters als ze met zo'n voorstel komen. Ja. Want er zullen natuurlijk altijd mensen zeggen, ja, dat is niet nodig. Ons of zo, dat euh, nou, op die manier kan eigenlijk niemand ontsnappen. Zeg maar even zo, maar Is het zo dat iedereen die meedoet aan de komende gemeenteraadsverkiezingen, ja, ja. dus op de kieslijst staat en wethouder wil worden, vervolgens dus aan zo'n integriteitsonderzoek wordt ja. onderworpen? Ja, dus bedoeling is dat als je wethouder wil, wil worden, dus voordat de, de stemming in de gemeenteraad plaatsvindt over de kandidaten dat dan bij iedere kandidaat een, een klein een, ja, een toets geweest is en de burgemeester dus op de hoogte is van de eventuele risico's die er aan wethouderkandidaten kunnen kleven. En dat kan zijn levenfuncties uh, die men heeft vervuld of maatschappelijke functies of uh, werkzaamheden waar men nog afscheid van zou moeten nemen enzovoort. Nou dat, dat, dat, dat hele protocol kun je doornemen met de kandidaten en dat ja. rapportje dat is dan bij de burgemeester bekend. Ja. Maar wanneer mag iemand dan geen wethouder worden? Maar oh, er zijn een aantal zaken die de gemeentewet al zegt, uh, die uh, strijdig zijn. Hè? Dus zakelijke belangen bijvoorbeeld bij het uh, uh, wetenschap. En dan zijn er zaken daar waar je het met elkaar over zou kunnen hebben. Uh, en uh, dat, dat is nu wat de komende tijd wordt uitgewerkt. Uh, waar je dan bij wijze van spreken belangenverstrengeling aan de orde zou kunnen hebben. Of, dus uh, als, sorry ja. dat ik u onderbreek, maar voor ja. de duidelijkheid. Stel dat uit dat integriteitsonderzoek blijkt dat er de schijn is van belangenverstrengeling... of het ja. bewijs van belangenverstrengeling mogelijk mogelijkerwijs... Ja. Ja. Kan Iemand dus geen wethouder mee worden voortaan in ja, Nou, Bij de schijn is het zo dat... Uh, ...kijk, de, de, de beslissing om iemand wethouder wordt... ...blijft gewoon aan de gemeenteraad. Het is alleen dat je de, de feiten die daaromheen spelen... ...die zijn dan wel bekend. En de, de, de afweging wordt vervolgens door de gemeenteraad gemaakt. Ja. Uh, er zijn natuurlijk in de meeste gemeenteraden gedragscodes. Dus als je al over schijn van belangverschengelingen spreekt... ...dan moet je een aantal maatregelen nemen. Ja. In, uh, bijvoorbeeld bij de portefeuilleverdeling. Bijvoorbeeld bij uh, de transparantie over maatregelen. Bijvoorbeeld uh, het ontwikkeling te houden van stemming bij, uh, bij zaken waar je bij betrokken bent enzovoort. Ja. Ja. Maar die gedragscode die kan natuurlijk alleen maar goed werken als mensen op de hoogte zijn van de risico's uh, die er rond belangverstrengelingen aan, uh, aanwezig zijn. Ja. En als mensen niet getoetst zijn, ja. dan komt dat pas allemaal pas later uit. Ja, dat is natuurlijk niet, niet uh, ja, wat voor ons betreft, uh, niet, niet goed. Nee. En daarmee kun je beter vooraf maar allemaal regelen, dit soort zaken. Ja, oké, okay, maar goed, dan gaat het dus om de openbaarheid ja. van ja. de gegevens. Ja. Um, ik vraag het natuurlijk ook omdat Jos van Rijven... VVD, voormalig wethouder bij u in de provincie, ja. uh, heeft aangekondigd weer op een kieslijst te gaan staan. En namens een nieuwe partij, uh -huh. uh, weggegaan bij de VVD. Ja. Uh, dus mocht hij opnieuw wethouder willen worden. Ja. wat je niet kunt uitsluiten in zijn uh -huh. geval. Ja. Ja. dan komt er dus een integriteitsonderzoek. Ja. Nou, staat hij onder de verdenking van justitie op uh -huh. dit moment. Dat duurt allemaal heel erg lang. Uh -huh. Kan hij dan wel of, nieuw, wel of niet opnieuw wethouder worden? Kijk, zo, ook dat is dan een zaak vervolgens voor de gemeentepolitiek in Roermond. Mm. Uh, maar dan alles wat daar rond zo'n uh, zaak speelt, is dan wel uitgezocht. Uh, staat op papier en dan is het stukken in Het staat om de afweging te maken van uh, laten wij in dit geval Jos van Rijn, maar voor ieder ander ook, tot het wethoudersambt. Maar... Uh, maar de toets die uh, waaraan Jos dan zou worden onderworpen is exact dezelfde toets als een wethouder in Maastricht of een mm. wethouderskandidaat in Vendo krijgt. En de gouverneur heeft daar geen enkele opvatting over? Ik heb er uiteraard opvatting over, maar die, die zijn voor mijzelf en uh, in het contact met de burgemeester. Maar de, uh, het blijft, uh, nogmaals, zo hebben we dat in Nederland zo geregeld, het blijft de keuze van de gemeenteraad zelf. Ja. Maar ik vind wel dat de gemeenteraad over alle gegevens moet beschikken uh, ja. om die keuze goed te kunnen maken. Nou uh, zijn er vorig jaar in 2012 in totaal 105 wethouders gedwongen opgestapt in dit ja. land. Ja. Ja. Zou dit dan niet een heel goed idee zijn om dit helemaal landelijk te gaan invoeren? Ja, kijk, het, het, uh, ik denk zelf dat uh, het, het houden van een toets dat komt zo langzamerhand wel overal in het land in. Hè. De, de bureaus die daarvoor uh, geëquipeerd zijn, die schieten ook als paddenstoelen uit de grond. Uh, heel veel mensen bieden zich ook aan om die toetsen te doen. Dus ik, ik, ik krijg wel de indruk dat het overal in het land wel leeft. Wat wij nou doen is uh, daar wat uniformiteit in aan te brengen uh, en daarmee de burgemeesters de steun te geven uh, om het uh, op een uniforme, uniforme wijze ook te doen. Ja. En ja, ik als ik mij persoonlijk vraagt, denk ik dat het goed is als dat in het hele land uh, op een uniforme wijze gebeurt. Maar ja, uh, dat is ook een, een zaak natuurlijk die iedere gemeente uh, zelf mag, mag regelen. Ja, maar... In Limburg doen we daar, uh, ja, praten we daar regelmatig met elkaar over, en daar is dit het resultaat van. Nou ja, u zegt dat is een zaak die iedere gemeente zelf mag uh, regelen, maar ja. u bent commissaris van de koning, ja. gouverneur, dus u hebt geregeld ja. ook nog contact met de minister van binnenlandse zaken, ja, zeker. Ja, zeker. en die gaat ook over de integriteit van bestuur. Ja, ja. Dus u ja. zou bij hem kunnen zeggen, ja. meneer Plasterk, tegenwoordig dus met baard. Mm -hmm. uh, Mo moet u luisteren, dit is uh, een heel goed idee, dit moet je landelijk gaan invoeren. Ja, ja, nee, Gaat bedoel, u dat tegen hem zeggen? Dat ga ik zeker tegen hem zeggen. In ieder geval, wij, uh, wij spreken regelmatig met de commissarissen samen met de, uh, met de minister. En daar staat integriteit en integriteit regelmatig op de agenda. En iedereen zegt dan zo'n een beetje wat in zijn provincie op dit moment uh, daar uh, actueel in is. En uh, ja, dit, dit is iets wat wij in Limburg doen. En dat zal ik ongetwijfeld met mijn collega's en met de minister delen. Zeker. Ja. Ja. Gaat dat helpen? Uh, ik denk dat het uh, ervoor zal zorgen dat uh, die toets in ieder geval overal plaatsvindt. Uh, dat de duidelijkheid vooraf groter is dan, uh, dan voorheen. En dat uh, het ook nog een keer uh, efficiënter en tegen uh, redelijke kosten gaat gebeuren. Dus uh, ja, ik, volgens mij gaat het zeker helpen. Ja. Nee, maar gaat het helpen om de corruptie en mogelijke belangenverstrengeling weg, uh, weg te werken uit de lokale politiek? Nou, laat ik het anders stellen. Uh, voor, uh, ik heb al de indruk dat, dat het de afgelopen jaren al aan het werken is. Uh, dit, dit, dit, maar ik denk dat een, een uniforme toets en ervoor zal zorgen dat de duidelijkheid vooraf, de transparantie, eh, groter is... en daarmee de zorgvuldigheid bij de keuze van wethouders eh, ja, meer gegarandeerd is dan voorheen. Theo Bovens, gouverneur van Limburg, commissaris van de Koning voor de duidelijkheid. Ik dank u wel. Ja.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 Ja, plastic soep is ongeschikt voor consumptie. zal u nu verbazen. Lijkt me ook verschrikkelijk om te eten. Wat is eigenlijk het effect van uh, die plastic soep op onze gezondheid? Sander Bartling zocht het uit. zakje, dat telt niet mee, hè? Moet je kijken, dat filter van die sigaretten. Dat, dan denk je toch, dit is een klein visje. Ja. En als het in je maag zit, dan verteert het niet. Dat duurt, uh, dat duurt veel te lang, en zijn die beesten al dood. Dus het is echt zo dom. Deze figuur die heeft zich niet gerealiseerd dat het dat wordt en dat er gewoon slachtoffers. Een dagje plastic zoeken op het strand met hoogleraar toxicologie Tinka Murk levert gruwelijke verhalen op. Allemaal doppen. Hé, hey, heb je zo'n ballon, of niet? Ja. ja, nou dit is echt funest. Dit is echt heel erg. Moet je kijken. En dan kan het dier zo in verstrikt raken. Als je dit inslikt en hangt dat touwtje uit je bek, dan krijg je er niet uit. Nee. Vooral de zichtjagers hebben er last van, bijvoorbeeld de Noordse stormvogel. Dat is een uh, Noordse stormvogel. Het is een uh, uh, doodgevonden vogel. Uh, ze spoelen aan en uh, dan worden ze verzameld en om de zoveel tijd worden ze opengemaakt en wordt er gekeken wat er in de maag zit. Omdat uh, ontdekt is dat deze Noordse stormvogels enorm veel plastic in de maag hebben en er ook aan doodgaan. En die maaginhoud die staat er ongeveer naast? Welke van die ja. potjes is dat? Ja. Deze kleine potjes die geven aan wat er in één maag uh, is gevonden van een Noordse stormvogel. Hiernaast, naast de maaginhoud van deze vogel... staat, dat heeft u me net verteld, het equivalent van wat het voor een mens zou betekenen. Ja. Dat is de forse doos, een soort broodtrommel ja. vol met plastic. Je ziet bij sommige Noordse stormvogels, als die opengemaakt worden... dat echt de uitgang van de maag totaal geblokkeerd is. Dus er kan wel eten bij, er kan plastic bij, maar dat kan niet meer door. En daar gaat hij aan dood. En het is dus zo dat 95% van de uh, vogels die ze onderzoeken... die hebben plastic en soms echt heel erg veel. Een label? Ja, een label maar... op Ro... mijn Ro... Ja, ik hoopte natuurlijk dat er een land op zou staan. En ja. Dat je zou kunnen zien waar het afko van afkomstig is. Rotterdam. Oh, Rotterdam, ja. Ja, oké. Okay. Ja. Iets uit ja. Rotterdam. Ik zal ze er eens op aanspreken. Ik had een cursus en er was ook iemand die werkte voor BP in Engeland. En die, uh, we deden dus die actie van dat half uur lang uh, zoeken. En toen vonden we dus een vies olievat van BP uit Engeland. Ai! En het was pijnlijk, ja. Hé, hey, daar gaat een zeehond. Een grijze zeehond. Hij kijkt naar ons. Ja. Verrek. Oh. Hij komt langs, hij duikt nu onder. Ja, ja. Oh, wat leuk. Zo 10 meter uit We de kust. We is gewoon bekeken. Kans dat hij iets in zijn maag heeft? Uh, misschien iets, maar dat kan hij meestal wel kwijt. De poept hij gewoon weer uit. Wauw, zo'n zeehond gezien. Zo. Ja, ik ben hem wel kwijt. Zeehonden kunnen, net als mensen, het plastic dat ze binnenkrijgen gewoon uitscheiden. Maar het plastic heeft nog een vervelende eigenschap. Het trekt de giftige stoffen aan die zich in het zeewater bevinden. Hoe schadelijk zijn die voor de mens? Voor de mens is het geen gevaar, want wij eten niet de darminhoud van vissen. Die halen we er eigenlijk altijd uit. Soms zou het zelfs schoner kunnen worden. Want als het in je maag zit en in je darmen en er zitten... Dezelfde stoffen in jouw voedsel, want die beestjes eten ook zeevoedsel. daar zitten ook wel stoffen in, dan kan het juist naar dat plastic toe en dat poep je dan uit. Ik denk wel dat er potentiële uh, gezondheidsrisico's zijn die nader onderzoek hoeven. Ecotoxicoloog Dick Vethaak is niet zo zeker van de onschadelijkheid van microplastics voor de mens. Hij pleit voor meer onderzoek. Je kunt je wel voorstellen als je uh, dus microplastics in het lichaam vindt van mosselen bijvoorbeeld. Dat, dat de mens daaraan blootgesteld zou kunnen worden. En in die zin is het toch wel een serieuze risico... dat nader onderzoek behoeft. Maar er is nog een probleem dat niet met het gifgehalte... maar met de grootte van de plastic deeltjes te maken heeft, zegt Dick Vethaak. Als jij vreemde deeltjes in je lichaam krijgt... lichaamsvreemde deeltjes als kleine microplastics... dan reageert jouw immuunsysteem daarop. Dat betekent dus dat je van dat soort deeltjes ontstekingen kunt krijgen... Uh, celschade. Uh, Zelfs zelf dood en ook uh, de, bijvoorbeeld de bloed-hersenbarrière passeren. Of, of, of, of de placenta passeren. En dat weten we uit onderzoek wat al nou, jaren loopt zeg maar, van de nanomedicijnen. Uh -huh. Daar worden dus kleine plastic deeltjes gebruikt... En dat zijn deeltjes die in orde liggen van zo'n 100 nanometer. Dus dat zijn ultrafijne deeltjes. Die worden gebruikt om gedoseerd zeg maar, en gericht medicijnen in je, in je lichaam ergens af te leveren. Dat resultaat komt uit onderzoek waarbij je bijvoorbeeld met cellen werkt. Dus je doet in een reageerbuis heel veel... Het is veel meer plastic dan je normaal binnen zou krijgen. En als je dan heel goed kijkt, dan zie je inderdaad dat het verder komt. Ja, dan gebeurt er iets... De vraag is altijd, word je in het milieu aan zoveel blootgesteld dat het daar kan komen? Het lijkt er nu op, want het is belangrijk dat je dat met elkaar goed uitzoekt. Het lijkt erop dat dat geen probleem is. Maar het gaat er ontzettend om, hoeveel krijg je binnen? En we krijgen zo weinig binnen, dat het lichaam dat makkelijk aankomt. Morgen deel 4 van deze serie. En tot die tijd zijn vragen en opmerkingen welkom via goedenborgennederland. Straks. Goed bedoelde oproep van Mark Rutte, weet u nog. Koop een auto als je er toch een wil kopen. Nou, dat hebben we niet gedaan, want de verkoop daalde met 30 procent. Eerst nu toch of het humeur is Kost maar. Oranje bitter, dat woord miste ik op Prinsjesdag. Eens kreeg ik in de journalistensociëteit Nieuwspoort... dit alcoholische drankje, aangeboden door VWD-leider Geert Sema van wie alleen al het stemgeluid verriet dat hij liberaal was. Ik was en ben geen geelonthouder, maar die oranjebitter kwam hard aan. Als een schot in de longen, zei de dokter nadat ik twee weken later weer even uit bed mocht. Zou het niet meer bestaan? Gelukkig hebben we nog wel de hoeden en de dure japonnen. Onze vrouwelijke politici sloven zich uit curieuze kledij en wonderlijke hoofddeksels te dragen. Op Prinsjesdag. Lacherig en feestelijk gekleed nemen ze plaats in de ridderzaal. Feest! En een sympathieke jongeman gaat een verhaal vertellen. Feest! Stralende dames uit. Maar wel een feest over onze nationale achteruitgang. Merkwaardig toch. En verder beginnen nu de algemene beschouwingen. Hoe hard het ook regent, het wordt een hete herfst, zeggen ze in Den Haag. Avond aan avond zullen onze volksvertegenwoordigers de TV-praapprogramma's vullen met woordenstromen. Nooit had de publieke omroep zoveel talkshows. Maar eerlijk is eerlijk: nooit had de publieke omroep zoveel goede interviewers. Ik noem er een paar: Jeroen en Sven en Paul en Eva en Twan en Matthijs. Met excuus aan de niet-benoemde. Interviewers zat, maar gasten in ons kleine landje steeds dezelfde talking heads zullen opdraven. Maarten Verrossen twee keer per avond. Hij krijgt een appartement in het mediapark. Zenderbazen komen in paniek bijeen. Na een maand eind oktober is de chaos compleet. Er rest er slechts één oplossing. Onze ijzersterke interviewers interviewen elke avond elkaar. Koos Postomaar, morgen het ochtendhumeur van Henk Spaan. 1980 schreef het voor een comedy: 9-2-5, zo heet het nummer ook. Jane Fonda speelde erin mee en dit is Toddy Parton. Tumble out of bed and a stumble to the kitchen. For myself, a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life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 Ja, goed bedoeld advies van premier Rutte in april van dit jaar om de economie weer een beetje vlot te trekken. Helaas, zo'n oproep om een nieuwe auto aan te schaffen, heeft geen enkel effect gehad. Dat zegt de, de RAI-vereniging, de belangenbehartiger van de auto-industrie in Nederland. Olaf de Bruin, goedemorgen. Goedemorgen. U bent de directeur daar. Want wat zijn de verkoopcijfers? De verkoopcijfers over dit jaar zijn aanzienlijk lager dan vorig jaar. En dan praten we over zo'n 30% lager. Dus de oproep heeft geen effect gehad? Helaas niet. Uh, uiteraard hadden we daar ook op gehoopt dat het effect zou hebben. Maar we hebben gezien dat het oproep van, van de minister geen direct effect heeft gehad op het showroombezoek en, uh, en de verkoop. Hoe slecht gaat het eigenlijk in de autobranche? Nou, dit jaar is in ieder geval een jaar wat, wat slecht is. Uh, min 30% is uh, historisch uh, laag. En ook het aantal wat we over het hele jaar verkopen zal rond de 400.000 auto's uitkomen. En uh, ja, een historisch dieptepunt. Als je wel eens met autodealers praat, dan zeggen ze... nou, we houden dit misschien nog één, hooguit twee jaar vol... en daarna kunnen we de tent sluiten en het licht uit doen. Het geeft uiteraard druk op het, op het dealernetwerk, dat is logisch... als je zoveel minder auto's verkoopt. Ik mag hopen dat zeg maar, de komende jaren lichtpuntjes laten zien... maar op dit moment is het een moeilijke situatie. Ja, de huizenmarkt lijkt weer een beetje vlot te trekken. Gaat dat bij de autobranche ook gebeuren of duurt dat langer? Het lijkt erop dat dat wat langer gaat, gaat duren. Uh, we hebben nog geen uh, echte eerste tekenen van, van groei. Uh, we weten natuurlijk ook dat uh, de kwaliteit van auto's uh, tegenwoordig uh, zo goed is... dat men best een jaartje kan uitstellen uh, om een nieuwe auto aan te schaffen. Anderzijds betekent dat natuurlijk wel dat uh, dat ook niet ongelimiteerd kan. Dus er zal zeker een omkeermoment komen en uh, we zullen weer de weg uh, omhoog gaan vinden. Ja, hoeveel mensen denkt u dat er echt een, in de problemen komen? Dat wil zeggen, hoeveel van die uh, autoverkopers die u vertegenwoordigt? Nou, vanuit Fruit Retail uh, zal ongetwijfeld uh, druk zijn. Dat betekent dat uh, zeg maar een aantal dealerbedrijven hun activiteiten zullen gaan beëindigen. Maar wat je natuurlijk ook ziet is concentratie van bedrijven, de schaalvergroting. Bedrijven worden overgenomen het leidt tot een uh, stukje sanering van, uh, van de branche. Ja, is dat ook niet uh, best wel goed eigenlijk? Op zich, een stukje saniering van de branche is, is niet echt een probleem in die zin dat, uh, uh, dat het ook kan leiden tot een stukje kwaliteitsverbetering in zijn algemeenheid. En uh, we hebben in Nederland een vrij uh, dicht netwerk van, van dealers, uh, dus het zou best kunnen zijn dat daar iets, iets vanaf gaat. Ja, enig idee hoeveel? Nee, is geen concreet uh, aantal op te geven. Nee. Waarom denkt u dat het uh, wat langer duurt dan bij de huizenmarkt voordat die autobranche weer aantrekt en dus ook de autoverkoop? Ja, ik moet zeggen dat ook huizenmarkt. daar lezen natuurlijk de berichten van... maar het is ook nog erg mondjesmaat natuurlijk. Het zijn de eerste tekenen van, van, van herstel. Nou, die zien wij dan nog niet. Wat ik net aangaf, we verwachten wel dat wij op dit moment... een beetje in de bodem zitten, op de bodem zitten. En dat we voor komend jaar toch alweer een klein stapje omhoog mogen verwachten. Juist. En wat is een klein stapje omhoog? Nou, als we dit jaar zo rond de 400.000 uitkomen... dan zal het volgend jaar misschien 10.000 of 20.000 hoger zijn... maar niet veel verder hoger. 10.000 of 20.000 auto's extra... Verkocht Boven die 400.000, ja, precies. Ja. Juist. En waar bezit u dat op? Dat bezitten wij op het feit dat normaal gesproken... na zo'n zo dieptepunt, in 2009 hebben we een vergelijkbare situatie gehad... dat wij in de jaren daarna weer voorzichtige stapjes omhoog mogen maken. Juist. En als we nou even teruggaan naar het begin van dit gesprek... en die oproep van de premier. Was u daar toen blij mee of heeft die eigenlijk een averechts effect gehad? Nou, averechts kan ik zeker niet zeggen. Maar en op zich is het natuurlijk altijd goed dat iemand een oproep doet om uh, auto's te gaan kopen. Dus dat ondersteunen wij zeker. Maar ik denk dat die consument vooral uh, behoefte heeft aan uh, nou, meer concrete dingen... die hem echt uh, vertrouwen geven. Meer zekerheid uh, natuurlijk uh, in de toekomst. Uh, en op basis daarvan zal een consument een uh, beslissing nemen om een aankoop als een auto te gaan doen. Ja, en lastenverzwaring helpt dan niet, hè? Lastenverzwaring helpt zeker niet. En ik moet zeggen, ook voor komend jaar voor de autobranche uh, hebben we toch alweer een aantal lastenverzwaringen in petto. Ja. Uh, onder andere de vrijstelling van de motorrijd die uh, er vanaf 1 januari vooraf afgaat voor de zuinige auto's. Ja. Uh, fiscale bijtelling voor elektrische voertuigen, ja. accijnsverhogingen en dergelijke. Dus dat tikt wel weer aan. Goed, ik wens u sterkte met al die malaise. <laughs> Dank u wel. Olaf de dat, de directeur van de RAI. Bijna half elf, einde van deze uitzending. Door het mechanisme is al binnengekomen met de papieren van het NOS-journaal. Eerst nu naar Jeroen Wielaert. Die gaat ons vertellen wat hij gaat bespreken in de bus van lijn 1. Goedemorgen. Goedemorgen. Sven, het gaat natuurlijk over het eerlijke verhaal. Het eerlijke verhaal. Daar had gisteren iedereen het over na de troonrede van koning Alex. We staan voor het grote gebouw van de Volkskrant. Maar het wordt pertinent. Geen linkse uitzending van lijn 1 van de NTR. Dit is Radio 1. Het neutrale NOS-journaal dan. Hier is Dorad Megens. Minister Dijsselbloem zegt dat de overgang naar een participatiesamenleving niet als een revolutie over ons heen komt. Gisteren zijn koning Willem-Alexander in de troonrede dat de klassieke verzorgingsstaat verandert in een participatiesamenleving. In het NOS-Radio 1-journaal sprak Dijsselbloem van een geleidelijke ontwikkeling van de verzorgingsstaat, waarin je vroeger met een uitkering naar huis werd gestuurd naar een systeem waarin mensen worden aangesproken op wat ze kunnen.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 En het rechtstreekse tv-verslag van de NOS van Prinsjesdag... heeft 40% meer kijkers getrokken dan vorig jaar. De rechtstreekse uitzending met de Koninklijke Rijtour... de troonrede en de balkonscene trok gemiddeld 1,45 miljoen kijkers. Vorig jaar waren dat er ruim 1 miljoen. Dat zijn de hoofdpunten. Toch nog wat problemen in de regio Rotterdam vooral. Kees Kwaks. Kees. Kees is er niet. Hij is er wel. Ja, Kees, ik dacht je hebt niks ja, te melden, maar toch, ja, hè? Af en toe dan haperen die lijnen een beetje. Maar deze doet het wel. Zijn op de a 4 Hoofdvliet richting Vlaardingen... bij knooppunt Ketelplein, 4 kilometer. De nasleep van een ongeluk. De rijstroken zijn weer open. De afrit bij knooppunt Ketelplein die blijft tot de middag dicht. En moet daar worden gerepareerd. En in Limburg een probleem op de N273. Maast eigenlijk Venlo. De weg is dicht na een ongeluk tussen Beegden... en de aansluiting met de N280. Dat heeft te maken met technisch onderzoek na een ongeluk. Ik zeg tot morgen, dames en heren. Dank voor het luisteren. En nu alle aandacht voor Jeroen Wilaard bij het gebouw van De Volkskrant in Lijn 1. Dit is Radio 1. NTR. Lijn 1. Hier is Jeroen Wilaard. Goedemorgen. De koning zat daar in de riddenzaal met een gezicht... alsof hij liever het... Dromenboek had voorgelezen. Maar er stond toch ook wel iets om te over te dromen in zijn troonreden: lichtpunten, perspectieven, investeringen. Het gaat eigenlijk helemaal niet zo slecht. Maar daarna ging het ook de hele dag over het eerlijke verhaal: het welens nietes was losgebarsten. Gisteren hadden wij al uh, de boze burger in de bus. Nou, we hebben het geweten, want de reacties die stroomden binnen... dat die boze burgers maar eigenlijk maar een beetje dom zaten te zwetsen. Dat was natuurlijk helemaal niet waar... want de boze burger is bepaald niet dom, maar vooral boos. Reden voor ons om eh, toch eens een beetje te kantelen en een gezelschap uit te nodigen dat vaak toch eens wat anders naar het eerlijke verhaal kijkt. In de bus, Margriet van der Linden, voormalig hoofdredacteur van Opzij, Bert Wagendorp, is uit, dat verhaal, is uit het gebouw van de Volkskrant uh, weggelopen voor ons. En Vincent Bijlo. Vandaag heeft hij de troonrede ook eens even fijntjes geanalyseerd voor het Algemeen Dagblad. Even een heel kort rondje eerlijk verhaal. Vincent Bijlo, wat is het eerlijke verhaal? Het eerlijke verhaal is in eerste instantie dat ik per 1 januari geen presentator meer ben van NTR... Holland Doc Radio. Dat Althans, is VPRO. Ja, dat is wat nieuws. Je bent gewoon puur bezuinigingsslachtoffer. Uh, ja, maar dat kunnen we Rutte 2 niet verwijten. Dat is nog een restje van Rutte 1. Dat, dat is die 20% die nu wordt doorgevoerd. Linkse hobby's ook. Ja, absoluut. Het was zo'n naar-links programma. Dat is, het, is, het is mooi dat ik dat nu niet meer presenteer. want Het ja, wordt nu toch wat netter. Het wordt, wordt nu wat... Uh, Nee, ik vind het heel jammer. Ik vind het ontzettend jammer. Omdat ik, ik vind het leuk vind om te doen. En ik heb ook begrepen dat uh, de baas het ook jammer vond dat hij weg moest sturen. Qua kwaliteiten vond... lag het niet. Nee, nee, nee, nee. Dat was, uh, hij had natuurlijk ook kunnen zeggen... je, maakt een, je, je bent een klote presentator, so er maar op. Maar dat, dat zei hij niet. Hij zei, je bent een hele goede presentator en daarom moet je weg. Holland Dok gaat in ieder geval wel door. En maar dan even nog over het algemene politieke eerlijke verhaal. Even in één zin. Het was, uh, het, hij was waanzinnig slim opgebouwd, die Troonrijden Hij begon met, met van allerlei te prijzen. Toen begonnen ze de Eerste Kamer enorm te waarschuwen: van jongens, jullie moeten wel doen wat, wat wij zeggen. Anders dan uh, uh, moeten jullie het zelf maar weten. En dan storten we dit land in, in, in ellende. En het eindigde toch weer uh, uh, ja, in, in mineur. En nog even een staartje buitenland, maar dat was maar heel kort. Geen toppie-joppie. Bert Wagendorp, wat is in één zin jouw eerlijke verhaal? Het eerlijke verhaal is volgens mij uh, de, de aanschaf van, uh, ik geloof niet. 37 uh, JSF Joint Strike Fighters uh, Die op dezelfde, het nieuws er op dezelfde dag bekend wordt gemaakt uh, de, de, de grootste initiële uh, opdracht ooit gegeven in Nederland 4,5 miljard uh, Elf jaar hebben we er geloof ik over zitten klooien Al sinds de tijd van, uh, van Pim Fortuyn en uh, ja, dat was een voortdurend ja-nee-spelletje. Een hoop gekonkel, een hoop geliegen, hoop verdraaien van feiten. En nu op, op een strategisch, zeer knap moment moet ik zeggen. Wordt het er doorgejaast en lees je er eigenlijk amper iets over. Hoorde ik daar een zucht van bewondering over het toestel, uh, Giet van der Linden? Nou, het, volgens mij het eerlijke verhaal is dat dat al heel lang bekend is dat die dingen er gaan komen. Dat uh, Rutte en Samson dat al in het uh, torentje hebben besproken. Oké. Okay. Dit ligt ter tafel. En het eerlijke verhaal zou zijn. Wie weet de volkskant. Gisteren heeft Bert daar een fantastische column gewijd, Ga uitzoeken hoe dat is gegaan. Het werd gisteren gecommuniceerd op een belangrijke dag werd een beetje weggemoffeld, werd dat natuurlijk niet. Maar het was al veel langer bekend. Koning Alex zei er niks over in de troonrede? Lijkt me ook niet. Zo'n taak heeft er over heel veel dingen niks gezegd. Gisteravond zag ik uh, Paul Witteman, waarin uh, de premier werd gevraagd over kunst en cultuur. Zodat er dus een oetjeboel gezicht te zeggen, ja, er staat zoveel niet in de troonrede. We moesten er lijn in aanbrengen. Vindt u het erg? Nou ja. Nee, maar dat is volgens mij ook de uitgekiende strategie. Zoveel we gaan daar zo niet meteen mee noemen. Dat gaan wij zo meteen wel doen. Maar ik ga ook even de luisteraars oproepen eerst. Uh, wat zij vinden van het Eerlijke Verhaal. Of wat volgens u het Eerlijke Verhaal is. U mag echt meepraten hoor. Met het eminente gezelschap op 0800 1121. 0800 1121. Ik ken het net zoals u uit uw hoofd. En ook tweeten naar hashtag lijn1 en mailen naar lijn1aapstaartje.nl.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 I'm going well, the sun keeps shining. Harry Nilsson. Everybody's talking. Ja, dat, dat was het gisteren. We praten over heel veel wat al bekend was. En ook vooral praten voor eigen parochie. Het viel uh, me heel erg op. Want ik, toen ik uh, de koning zo hoorde... had ik nog wel... maar dat was natuurlijk het meesterschap van de, de tekst... Uh, zo van... ja, het valt. Er zijn toch ook nog wel punten die, die meevallen. En uh, vervolgens... Uh, begon inderdaad everybody te talken. Vincent Bijlo. Nou, dat was die die opbouw. voor eigen parochie vooral. De, de, de, ja, voor, een enorm voor eigen parochie. Want iedereen haalt er natuurlijk uit. Het titroonreden is een soort, soort, soort, soort etalage... waar je uit kan halen wat je leuk vindt... en wat je niet leuk vindt natuurlijk. Maar de opbouw van het stuk was meestelijk. Want hij begon inderdaad uh, natuurlijk over uh, heel persoonlijk. Hij kwam even zijn moeder, uh, zijn broer, het volk. Wij kregen allemaal een pluim dat we het zo geweldig hadden gedaan... op Koninginnedag. En het was een enorme mooie opmaat na 200 jaar koninkrijk. Dus... Uh, de volgende keer weer goed je best doen. En toen begon hij. Die... Nou, dat, nee, daar ga ik even, blijf ik even bij staan. Bij stilstaan nog. Uh, want ik was daar de hele, de hele dag bij in Amsterdam. En. Um, hij had het erover uh, hoe Nederland die dag liet zien. zo uh, een goed georganiseerd te zijn. Je ja. bedoelt de, de VOC-mentaliteit. rijk aan talent. En ook heel erg verbonden. Ja, en hij uh, had een prachtige formulering over. Dat wij rijk aan, aan kunnen zijn, rijk aan kunnen. Maar dat, ja, nou ja, iedereen werd dronken. Dat, dat was allemaal bij elkaar in Amsterdam. Dus dat, dat, nou, ging, dat ging toch goed of niet? Het, het, het, het, het, was, het was ook wel een feestie. En dat was ook wel het grote verschil met de crisis van uh, 1980... en de inhuldiging van uh, ja, de moeder. Want dat was natuurlijk een enorme tuinhoop. Dat was een, een, dat was een ja, ik, ik verbaas me een beetje over op een opmerking... over de, de, de geweldige opbouw. Ik ken Vincentse columns, die, die bouwt je altijd heel knap op. Ik vond dit nou juist een, een waardeloos opgebouwde uh, koning... Uh, uh, speech van de, van de koning A, het, het persoonlijke begin daar zat ik echt niet op te wachten dit is een staatkundige gelegenheid ik vind dat je daar staat, gewoon politiek moet bedrijven daar moet de koning ook, zich ook aan houden dat hij zijn moeder nog de groeten doet en zo. Ja, kijk, daar dat, dat ben ik niet voor. Ik ja, laat dat, Henk, Henk Krol nog op die beroemde uitdrukking... dat het enige wat hij goed zei over ouderen... dat was wat over zijn moeder. Nou ja, ik, ik vind dat... Afgezien daarvan. Ik vind dat hij dat moet reserveren voor... Misschien had hij al zijn kersttoespraak in zijn hoofd. Maar het uh, tweede punt vind ik... Uh, zo'n zo zo zo spies moet iets inspirerend hebben. Weet je moet iets, moet iets doen. En Het was een puur technocrati technocratischer dan ooit. Had ik mijn, was, was het geen idee. eerlijk verhaal? Het is natuurlijk nooit een eerlijk verhaal. Maar ik, uh, ik zit op dit moment ook niet echt te wachten op, op, op het eerlijke verhaal. Ik zit te wachten op het verhaal wat, wat, wat, wat mij een beetje uh, moed geeft en wat, wat uitlegt wat die regering wil gaan doen. En dan niet met punten achter de komma's en allerlei technische uh, verhalen. Maar gewoon wat waar, het enige wat erin zat was inderdaad die, die, uh, het, het, het, het, het wat meer Algemene uh, uh, visie iedereen, dat was die, die participatiemaatschappij. Ja. Waarvan je kunt zeggen, ja, goed, daar, daar had Balkijn het ook al over. Kok nou, zelfs, in 1991 heeft kok het er al over. Ja, Vincent, ja. heeft, ik ja. heb Vincent ja. opgehaald thuis en in de auto over zitten praten. Ja. Het is een heel oud begrip. En wij kwamen, Ach, ja. wij kwamen ook samen tot de slotsom of tot, tot de vaststelling van ja, participeren, dat doen we als mensheid toch eigenlijk al. Um, ja, Eeuwenlang. Ja, maar dat is misschien ook het, het, het, het, het uh, geraffineerde uit zo'n stuk. Dat uh, je, je je plaatst mensen in een bepaalde positie. Je plaatst mensen in een positie. Alsof ze nu nog veel te veel gewoon maar die uitkering in ontvangst nemen... handje ophouden en, uh, en dat is dat. Dus alsof er nu ja, niet maar geparticipeerd goed, wordt. maar dat, dat is polariserende van politiek natuurlijk. Hè? Schets het maar een beetje dramatisch... en ja, dan ja. kik je dan even dat ja. begrip daarin. Ja. Ben met Bert en Vincent eens. Dat doen we al lang. Mm. We betalen al veel. Ik, bedoel, ik maak me zorgen over dat hele mantelzorgen bijvoorbeeld. Ik bedoel, fijn begrip... Wie gaan dat doen? Dat gaan vrouwen doen. Is al iets geregeld uh, in de combinatie werken-zorg in Nederland? Totaal niet. Het nee. zit hartstikke scheef. Moet het allemaal zelf gaan doen. Wie gaan dat in de toekomst doen? Dat, dat gaan het, vrouwen, het, vrouwen weet, doen. Dat we dat zelf willen, Magrief. Wat? Dat, dat zei de koning. Uh, de, de mensen willen dat ook. Ja, de mensen, ja, tuurlijk. Ja, dat, uh, ja maar omdat is, Rutte ja. zo goed weet wat de mensen willen. Ja. En ja, zij ook... willen dat de mensen dat willen. Ja, maar dat, is, dat zit al een hele tijd scheef in Nederland. Dat ja. vond ik verbazenwekkend van zomergassen met Wouter Bos. Alleen maar luisteren wat de mensen willen. En daar een soort techniek op, op, op loslaten. Zonder echt te weten wat de mensen willen. Maar had Wouter... niet luisteren. Dus Wouter... Ik heb geen enkel Wouter, idee Wouter Bos van... vertelde daar ook niet het eerlijke verhaal. Dat bedoel ik. Ja. Is er een eerlijk verhaal? Ja, er is een eerlijk verhaal. Bezuinigen. Jullie moeten het gaan ophoesten. Dat noemen we nu participatiemaatschappij. Doen ja, we al decentralisatie. Dat ja. doen we al heel lang en we duwen het jullie door de strot. Is er visie, inspiratie? Nul. Ja, Paul Frissen die zei dat laatst ook bij ons in de bus. Bestuurskundige, we stonden daar op het uh, lange voorhoud. Die vond de staat een beetje eng worden. Nou, Paul, die, uh, in zijn, zijn laatste boek, waar ik even de titel van kwijt ben... die schrijft dat ook, dat, dat we eigenlijk die, die uh, verzorgingsstaat... Uh, helemaal niet aan het afbouwen zijn. Dat we hem gewoon in stand houden. Dat we er alleen een beetje aan morrelen en een beetje aan uh, veranderen. En hier, hier wat eraf en daar wat erbij. Ja. Uh, terwijl, uh, wat, waar, waar hij voor pleit, is een, is een totaal nieuwe op, op, op de verhouding tussen burger en staat. Ja, da, die wordt in dit, in dit geval ook weer niet wezenlijk veranderd. Nee, maar de democratie gijzelt toch in deze altijd zichzelf. Ja, klopt. Ja, maar het is de vraag: is, is het zo erg dat je van burgers vraagt: we willen dat jullie meedoen, we willen dat jullie participeren. Is die? Nou, fundamentele vraag. Is die zo erg? Die is niet erg. Eigenlijk niet. Nee. Maar leg het goed uit. Natuurlijk. Leg aan ons allemaal uit waarom dat nodig is. Waarom het nodig is dat we meedoen in Europa. Waarom, waarom de dingen nodig zijn. Waarom en we dat, betalen voor Griekenland. Dat verhaal wordt niet goed uitgelegd. Nee, wat weer heel veel woede veroorzaakt natuurlijk weer altijd. Ja. Die woede is door uh, de troonrede en door het eerlijke verhaal... in ieder geval niet, ja, maar weg, mensen, niet weggenomen. Ja, maar mensen worden daar ook een beetje dom in gehouden. Alsof er een stelletje debielen zijn die dingen niet begrijpen. Dit land is in staat om een minister-president te kiezen... met twee hondjes een rare villa in Rotterdam... die uh, zei uh, smaakvolle verhoudingen te hebben met Marokkanen in een sauna... Ja, en hij zich daar nog op voor liet staan ook. en dat was voor zijn, voor hem was dat het, het, het argument om om, om niet racistisch te zijn, zeg maar zeggen. Ja. Ja. Jij hebt uh, die uh, troonreden geanalyseerd, uh, Vincent. En dan kom je onder andere bij bezuinigen. Wij bezuinigen niet alleen, wij stimuleren de economie wel degelijk, staat er in zwart. Maar dan komt Vincent. Kijk nou toch eens wat we allemaal doen. Onderwijsakkoord, zorgakkoord, energieakkoord, sociaalakkoord. Je kunt wel zien dat onze premier een pianist is. Hij denkt in akkoorden. Ja, dit is, dat is ook gelijk het, het, het slechte van Rutte. Hij denkt altijd in, in een soort, soort, soort, soort euh, een wereld die niet bestaat. Een wereld die, die overeenstemming heeft. Maar die akkoorden, je ziet het altijd weer, die sneuvelen na de verloop van de tijd. Omdat er dingen in zitten die hij niet kan controleren. Dus hij denkt altijd in een, als het ware alsof hij in een kamer zit. En alsof ze altijd in die kamer zullen blijven zitten. Het is een voorkomen theoretische manier van regeren. Heeft hij laatst ook uh, in zijn beroemde uh, schoollezing... Uh, niet een veel te goede klassering van Nederland geschetst? Die een dag later weer uh, werd onderuitgeschoffeld door nieuwe cijfers... He, waar wij stonden ja. op de ranglijst. Alsof, nou, ik vind ik een niet... soort Olympische Spelen van economie he, he, bezig nee, Daar da, da, da, da, stoorde ik gisteravond aan uh, in de reacties van de, van de oppositie. Die dan, die dan losgaat en die begint over het kapot bezuinigen van de economie. Scheid toch uit man. Dit is toch godzienk, een ongelooflijk rijk land. Mm -hmm. wij, wij, wij, wij moeten niet doen alsof we op de, aan de rand van de afgrond staan. Nee, dus, nee, maar dat, dat is een beeldvorming die heel hardnekkig is. De regering doet dat om bepaalde maatregelen. Dat is regering, toch? Maar dat is inderdaad wat Magritte net zegt. Het, het, het, hou me niet voor, voor, voor stomme, stomme imbecil. Weet je? Dat, ja, maar dat, do dat, verhaal... dat doet iedereen. Ik bedoel, ja. dat, deed, dat deed Fortuyn ook al nou ja, met uh, zijn boek De puin hopen na acht jaar ja, paars. Ja, ja, alsof het, alsof het een volkomen plat gebombardeerd land zou liggen. Ja. Het beeld is permanent steeds weer anders... dan wat er van gemaakt wordt in media. Ja, maar... In CPB-cijfers. En het is inderdaad zo, als je om je heen kijkt... nu, ja, ik zie wat regenachtige... het Mooie oude, opgeknapte straat in Amsterdam trouwens... waar het Volkskrant Kantoor staat. Maar dat is het juist. Die permanente kanteling van werkelijkheden. Het permanente voeden van onvrede... die eigenlijk niet op heel veel zaken zijn gebaseerd. Nee. Wij kunnen, wij kunnen om... eigenlijk wel tevreden zijn. Het gaat zijn. best wel goed hier... Hier. Als we nog uh, reden hebben om uh, te schelden op de Bondscoach, uh, de presentator van zomergasten en het weer, hebben we heel weinig te klagen. Of een potvisprotocol kunnen opstellen. Zoiets. We staan, Wat dacht je we staan ook nog eens in de top 5 van gelukkigste landen. Ja, landen. Ja, Over vier oh, heel lang, he? achter heel Zwitserland. Ja, nee, je hebt afgelopen week kwam dat uh, rapport naar buiten van uh, André Krouwe van de VU. We zijn niet bang, maar we zijn boos. En we willen een sterke leider. Ja, ik bedoel, dat, dat, dat is natuurlijk niet... Dat, dat, dat, dat gevoel wordt gevoed door de voortdurende... In van, van, van twee kanten. Dat negativisme, dat crisisgevoel wat gevoed wordt door zowel regering als door oppositie. Ja, Allebei met hun allemaal, eigen motieven. Ja, ja. ja en dat, dat, daar, daar, daar begin ik zo ongelooflijk genoeg en, van te en krijgen. En met debiele teksten. Ja. Hou ons niet voor de gek. Zeg dan een beetje hoe het zit. Zeg het gewoon. Het eerlijke verhaal is eigenlijk... Het eerlijke eh, verhaal wij is hier in lijn 1, want we houden het graag positief. Het is anders... Ja, en iedereen drukt zich voortdurend uit in Jip en Janneke taal. En ja. uh, dat, dat, daar zou iedereen nou eens mee moeten ophouden. Oh ja, dat ah, debat gisteravond, dat was toch een beschamende vertoning. Yes. door elkaar heen rollen. Ach en... mensen, het was verschrikkelijk. <lacht> dat, ge dat geeft geen echt meer vertrouwen in Den Haag. Uh, Annemie, aan de telefoon. Uh, met een positief verhaal, hoop ik? Nou, ik ben uh, vooral heel erg boos. Uh, en ik ben iemand die Gelukkig. absoluut geen behoefte heeft aan een sterke leider. Ik heb ook nooit een bijstandsuitkering aangevraagd toen ik... Ik besloot om mijn huwelijk uh, open te breken. Ik ben iemand geweest die altijd volop heeft willen participeren in de samenleving. Zowel in vrijwilligerswerk, maar ook het liefst in betaald werk. En wat ik nu te horen krijg is dat we een regering hebben die zich het volk van het lijf wil houden. Die zegt, jullie zoeken het dan nou maar uit. Uh, jullie kunnen naar de informele economie. Jullie kunnen naar de voedselbank. Jullie kunnen naar de recyclewinkels. Maar eigenlijk moeten jullie vooral onze consumptiemaatschappij overeind houden. Nou, ik ben uh, groot geworden met die. ...van de 60e jaren... Eh, ...ik mocht, eh, godzijdank, studeren... ...ik mocht me bevrijden... ...en ik denk dat een van uw gasten, Margriet... Eh, eh, ...bijna voormalig opzij... ...dat hij daarvan mee kan spreken... ...je bevrijden van de verstikkende ketenen... ...van een, een, een zeer eh, eenzijdige... ...dogmatische religieuze opvoeding... ...bij mij was dat katholiek... ...het mogen studeren, het kunnen bevrijden... ...dat is iets wat ons volk... Zou moeten kenmerken. Maar dat, dat is je toch... Annemie, Annemie, van, maar wat deze Annemie, doet is, Annemie, je zoekt het maar uit. Ja, je zoekt het maar uit. <lacht> ja, je het maar Annemie, je, je bent toch, het is toch deels gelukt met die bevrijding van jou? Oh, mijn, mijn gedachten zijn vrij. Ja. Maar ik heb mijn dochters opgevoed. En ze hebben de universiteit doorlopen. Ik vind het geen werk. Ze hebben gekozen voor vakken die nu uh, smalend afgedaan worden. Wat heb je nou aan een historica? Huh. Uh, de ene heeft het geluk gehad dat ze uitgekozen werd en altijd baantjes kreeg aangeboden... ...maar de ander niet. En wij moeten nu allemaal geloven... ...dat we als we maar de technologische kant uitgaan... ...en nieuwe technologieën, weet ik veel wat allemaal... ...dat het dan goed zal komen met Nederland. Aandacht voor, laten we zeggen... ...de zachte krachten, de zachte waarden... ...in de samenleving. Ik, ik word depressief van de manier... ...waarop wij met vluchtelingen omgaan. Vanaf mijn 22e, ik ben nu 74... ...komen vluchtelingen op mijn pad. Ik ben... Afgelopen weekend nog naar een herdenking gegaan van 40 jaar Chileense politieke vluchtelingen in Nederland. Ja. Nou, mij zijn de ogen open gegaan voor wat wij in deze samenleving op dit moment aan onmenselijkheid produceren. Goed, zijn al onze medemenselijkheid, die zo kenmerkend was voor de 60e, 70e en ook nog een beetje 80e jaar, gewoon kwijtgeraakt. Die be be betrokken participatie is weg. Annemie, dankjewel. Margriet van der Linden, jij zat heel erg te knikken. Ja, want dit, ja, als je het hebt over het eerlijke verhaal, dit is dan een eerlijk verhaal. Er is nog en, wel veel mis. Nou ja, dan kan je, uh, weet je, er is weinig aandacht voor verhalen als uh, van anemie. Uh, uh, daar kan je een beetje smalend over doen. Oh ja, dat gaat maar door. Nee, dit is waar mensen mee bezig zijn. Dit is een, een, een mevrouw, 74, een vrij jonge stem overigens. Met twee dochters. Die kiezen waar ze zelf in, in geloven. De een wordt historicus, als ik het goed heb begrepen. Is daar nog ruimte voor? Wat ze zelf zegt, ja. Nee, het is de harde kant in de samenleving waar aandacht voor is. Nou, Wat raar is dat, dat iedereen altijd zegt... we moeten heel veel naar de burger luisteren. Maar dat geldt dus niet. Voor burgers als anemie. Nee. Want het geldt alleen maar voor. De burgers uh, ervaren dat niet zo. Uh, nee, Vlies, nee, nee dus, oh, veel, veel algemener zegt ze eigenlijk... wij worden nog steeds niet gehoord. Maar uh, daar zijn er zijn nog een paar dingen tegenover. Uh, uh, reacties hier, Bart van der Vlies, die mailt... hoe durven wij als Nederlanders nog te mopperen? Tel uw zegeningen. Ja, dat is een deel van de redenering in deze lijn. Okay, heen. Oh, maar. maar Loesje zegt, Parti participatiemaatschappij... het eerste wat bij mij opkomt is afschuifregering. Nou ja, dat, dat, dat zeiden we net al. Zeg gewoon van wij moeten gaan bezuinigen. En u moet, uh, dingen die wij tot dusver voor, voor u betaalden. Die gaat u nu zelf betalen. Dat is, dat, is, dat is onze nieuwe aanpak. ja En wat voor etiket je daar nou op plakt. Ja, ik, toen ik het gisteren voor de eerste keer hoorde. Moest ik er wel een beetje om lachen. Want ik dacht, ja nou weer iets nieuws. Weer een, nieuw, een, nieuw, een nieuw woordje. Voor, een, ja. voor, voor, voor iets wat al lang al aan de gang is. is. Nou ik ja. had het samengevat. als Wij gaan voortaan de gemeente de burger laten uitkleden. Ja, dat is ook een... een ja. dat, dat, ook een dat verhaal. Zie je ook. Ja. ja. En die gemeenten die hebben daar de komende maanden, komende jaren nog hun handen vol aan aan het uitkleden. Uh, maar rijken aan de telefoon hangt nog niet. We hebben genoeg. Uh, we gaan toch nog even naar het, het vliegtuig. Uh, het stond heel goed in NRC Next vandaag. Uh, een grote koets waar de koning net uitstapt. En daarboven vliegt hij hoor, boven het Binnenhof. Mooie Photoshop montage bij het Wagendorp. Dat is uh, al tijden uh, jouw uh, grote mikpunt. Jou, uh... Ja, ik, ik, ik blijf, ben dat al, uh, al jaren aan het volgen. En dat komt een beetje omdat ik in de tijd dat het begon... zat ik in Den Haag. Ik, ik, ik volgde toen uh, uh, Pim Fortuyn. en uh, ik, uh, daar, daar begon het eigenlijk mee. Op de dag dat, uh, dat uh, Pim Fortuyn werd doodgeschoten uh, zei hij van oké, okay, ik ben toch voor. Hij was altijd tegen. Hij was uiteindelijk voor. En die LPF die drukte dat, dat uh, doordat wij in dat project stapten. Waarmee het eigenlijk al besloten was. Hè. Dat zei Wim Kok destijds ook. Maar desondanks heeft, heeft vooral de P van de A heeft daar natuurlijk een gigantische puinhoop van gemaakt. Die zijn geloof ik zes keer omgegaan. En uiteindelijk nu zijn ze dan zo omgegaan naar een, een definitief voor. voor een vliegtuig waarvan niemand weet of het ooit goed zal gaan vliegen... waarvan niemand weet wat we eraan overhouden qua werkgelegenheid... waarvan niemand weet uh, wat het ons uiteindelijk gaat kosten. Vincent en Nick reden daar straks bij de meer onder de 4 door die daar staat geparkeerd. Ja, dat, dat, uh, uh. daar staat de F voor tegenwoordig, he. js, js 4 Nou, ik denk dat de dat JSF gewoon de opvolger van de 4 is. Ja. Maar Rijk is aan de, tele de telefoon met een uh, aanmerking, opmerking... Ja, goedemorgen. Marijke, goedemorgen. Nou, ik erger mij best wel aan de manier waarop uh, daar jullie daarover spreken met elkaar. Uh, in de eerste plaats, wij hebben, en dat als iedereen een klein beetje nadenkt, dan weten we dat allemaal dat wij denk ik al bijna vanuit de jaren tachtig geleefd hebben op veel te grote voet. De, de, de, de economie, de vooruitgang, dat leek allemaal heel mooi, maar het was eigenlijk gewoon gebakken lucht. Het was een luchtbel. En die is nu die is ontploft, die is geknapt. En nou, nou zijn ze dus bezig om daarmee puin te ruimen. En, en als je gisteren geluisterd had naar minister Dijsselbloem, dan. Die, had het, die heeft het heel goed uitgelegd in duidelijke bewoording wat er aan de hand was en waarom we dus met z'n allen de schouders eronder moeten zetten. Alsof we dat een beetje verleerd zijn. En dan, ondanks die bezuinigingen, hebben wij het hier in Nederland met elkaar nog heel erg goed en jullie als journalisten, jullie zeggen dan altijd wel. Ja, de regering die spreekt dan zogenaamd voor het volk. En ze weten het beter dan het volk. Maar dat doen jullie zelf ook. Maar jullie Marijke. Ook altijd Marijke, van, Marijke, Bert, Marijke Bert Wagendorp zegt hier toch ook dat we het eigenlijk heel erg goed hebben. Ondanks al uh, dat uh, depressieve gezeur. Maar, maar, maar spreek dan ook niet steeds van de mensen die. Vinden en want er is dan mij nooit iets gevraagd. Ik denk dat. Maar je zit nu toch in de uitzending? De meerderheid, de meerderheid van de Nederlandse en bevolking... En u stemt toch? Heel nuchter daartegen aankijkt. En best weet wat er gebeuren moet. Ja, maar Rijke, het gaat ons natuurlijk heel erg om. De keuken, natuurlijk vinden wij ook allemaal dat die, dat die huizenmarkt uh, op een belachelijk niveau stond en dat dat heel erg terug moet. Maar wat wij zeggen, wij hebben het over de manier waarop je de keuzes maakt. Natuurlijk vinden wij dat er, dat er, dat er uh, de tering op de een of andere manier en en in gezet moet worden. Uiteraard. Ja, maar is Dijssel, Dijsselbloem is Dijssel, het heel, heel erg eens met de. Dijs, Dijsselbloem heeft ook gezegd: hier sta ik, ik kan niet anders. Het inderdaad waar, bereiken van die luchtbel. Maar we zitten het hier ook niet kapot te relativeren hoor, allemaal, het eerlijke verhaal. Nou, het is gewoon. En op grote een voet, jaren 80, dat is sinds de jaren 50. Toen is de verzorgingstaat uh, ingezet door Drees en Schermenhoorn. Ja. Ik bedoel, dat, en, en dat zijn we nu aan het uh, afbreken. Maar dat is al jaren aan je, de gang. Als je eh, zeg maar een halve dag hulp nodig had in de week... dan, dan, dan je vroeg om een halve dag en dan zeiden ze... oh, maar u kan wel twee of drie halve dagen nemen... want dat is toch geld genoeg. Dat was nog eens participeren. Maar dank je wel voor, voor je eh, opmerkingen, aanmerkingen. Uh, wij gaan daar ongetwijfeld nog lijn, lijnen 1 mee vol uh, stoppen... tot het eind van dit jaar. Want dan moeten wij samen met Vincent ook ophouden. en uh, dat is gaan we Piratenzender beginnen. Piratenzender, net ja. bij het Wagendorf, ja. maar ja. geen van der Linden ja, Radio ja. Dit was het eerlijke verhaal voor dit half uur. Je, Morgen zijn we weer en nu eerst zometeen de gids. Dank u wel. Leden van de Staten-Generaal. Het is gedaan, het is gezegd.